Gert Kluk met het NOS-journaal. Het verlies dat de Nederlandse spoorwegen hebben geleden met de Vira... is weer een stuk minder geworden. De Italiaanse treinenbouwer Ansaldo Breda... heeft nog eens 21 miljoen euro overgemaakt aan de NS. De hoge snelheidstreinen die tussen Amsterdam en Brussel reden... werden al vrij snel naar de eerste rit in 2012 teruggestuurd... omdat er allerlei gebreken aan het licht kwamen. In 2014 kreeg de NS 125 miljoen euro terug. De Raad van State vindt de belastingdruk in Nederland relatief hoog. Het kabinet zegt de lasten te verlagen, maar het tegendeel is het geval, constateert de Raad. De lastendruk wordt steeds hoger. De stijging komt onder meer door de btw-verhoging en de hogere energiebelastingen. De Raad van State vindt dat het kabinet duidelijke taal moet spreken over het verhogen van de lasten. Het Openbaar Ministerie in Duitsland klaagt vijf ex-leidinggevenden van Volkswagen aan in verband met het dieselschandaal. In oktober 2015 kwam er buiten dat diesels van Volkswagen veel misschadelijke stoffen uitstoten dan beweerd. Een van de aangeklaagden is voormalig bestuursvoorzitter Winterkoorn. Hij en de vier anderen worden ervan verdacht dat zij zich tussen 2006 en 2015 schuldig hebben gemaakt aan een bijzondere ernstige vorm van bedrog en aan overtreding van de mededingingswet. Winterkoorn wordt ook beschuldigd van belastingontduiking en valsheid in geschriften. De rechtbank in Den Haag buigt zich vandaag over de fipronilzaak... tegen de voedsel- en warenautoriteit. De pluimveesector zegt dat de toezichthouder nalatig is geweest... omdat hij in 2016 al anonieme tips had gekregen over fipronil. Een jaar later werd het bestrijdingsmiddel aangetroffen in eieren... en werden duizenden kippen geruimd en miljoenen eieren vernietigd. De schade voor de pluimveehouderij liep in de tientallen miljoenen euro's.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 Dankjewel namens Rijkswaterstaat en Sieren. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. De jaren 80 en uit dat want to be a hero. Ja, 8 over 2. We zitten er weer studio Tolweg 10A. Op de zaterdagmiddag. En de herhaling op maandagmiddag. Goedemiddag Albert-Jan en hallo luisteraars. Uh, goedemiddag uh, luisteraars en kijkers niet te vergeten. Ja Rob, we zijn er weer. Drie uur lang live van, uh, vanuit de Tolweg. Uh, Zandvoort op zaterdag. Nou, eh... Uh, in de aanlopen naar dit programma was ik weer bezig met de evenementenagenda... maar het is wel weer te merken dat het seizoen eraan zit te komen... hoor. want vanaf morgen barst het geweld weer los in Zandvoort. Er is bijna elke dag wel iets te doen. En nou bij de buren, bloemenkorso, dus... Uh, ja, ja, ook dat. Dus uh, genoeg te doen. En vanavond begint, uh, we hebben we ook nog een toneeluitvoering uh, vanavond. Heel uh, dringend. dat begint om een uur of acht, nee, kwart over acht... En dat speelt zich allemaal af in de krocht. Dus uh, liefhebbers daarvan wellicht dat er nog kaarten te krijgen zijn... aan de kassa van de krocht. Goed, uh, drie uur lang uh, op deze zaterdagmiddag. Ja, zonnetje, wel zonnetje, geen zonnetje. Maar er komt een hoger drukgebied aan, hè? Maar goed, dat dus, verraad ik nog niet. Want dat zien we om half drie. Of dat hoort u om half drie. Tijdens het weerbericht om half drie. Goed, half... Ja, nu is het koud. Buh. Het is koud. Maar ik heb, goed, goed, ik heb, ik, ik heb een goed gevoel... Evenementenagenda half 4 had ik al gezegd, dus houd uw pen en papier bij de hand. Half 5 hebben we dieren dier van de week. Vorige week hadden we Bert. En Bert staat er niet meer op, dus ik ga ervan uit dat Bert uh, een thuis heeft gevonden. Dat is mooi nieuws. Dat, ja, hij heeft toch een poos in het dierenhuis gezeten. Maar hij staat niet meer op de lijst, dus ik, we, we zijn blij dat uh, we kunnen melden dat Bert ook een thuis heeft gevonden. Maar goed, dan hebben we nog een andere hond, uh, dat dier van de week. En die luistert naar de naam Gina. Uh, het gedicht van de week hoeven we ons ook geen zorgen over te maken... want uh, luisteraars en kijkers, een aantal van u weten het al. Tussen vier en vijf uh, komt Marco Termes bij ons uh, aanschuiven. En dan gaan we met hem hebben over zijn uh, nieuwe uh, dichtenbundel Ontroerend Goed. Daarnaast is hij bezig met een nieuwe roman, Kadaver. En uh, we gaan natuurlijk ook even terugkijken hoe het gegaan is... met uh, de druk van Gelukkig Wij zijn columns hier in Zandvoort. Hij heeft ook een nieuw woord ontdekt, hè? Proëzie. En wat dat betekent, dat moet u dan, hoort u dan tussen 4 en 5. Goed, er wordt gevoetbald. Uh, op de, niet op Duintjesveld. Uh, we, uh, SV Zandvoort is vanmiddag te gast bij EDO HFC. En daar is voor ons aanwezig Jan van der Leden. En we gaan om tien over de half drie voor het eerst schakelen met Jan van der Leden. Voor een live verslag uh, van deze voetbalwedstrijd. Kwart over vier hebben we Pitch Report. En kijken we even natuurlijk terug van de kwalificatie van de uh, Formule 1 van uh, China. Die vanmorgen is uh, verreden en daar hebben we natuurlijk een verslag van. Uh, we kijken als we tijd hebben ook nog even naar de Masters Golf. Het is een van de grootste golftoernooien die, uh, die elk jaar uh, verspeeld wordt in Augusta in Amerika. En het is een van de vijf Masters en het is echt een uh, geweldig uh, toernooi op prachtige baan. Kijken hoe de stand daar, daar is. Je hoeft geen zorgen te maken. Joost Luiten doet niet mee. Dus er zijn geen Nederlanders aanwezig. Verder wellicht nog tijd voor Sportkort. Zandvoorts nieuws in het kort hebben we ook.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 en weerbericht voor de komende dagen. En Albert-Jan heeft het al klapt. Er gaat beter weer aankomen. En vandaar ook een zorgplaats plaats op deze zomere zaterdagmiddag... wat betreft het weer. Je de Madonna en La Isla Bonita. Ik wens iedereen heel veel sterkte... die vandaag nog naar het Bloemenkorso toe gaat in Haarlem. Het zal wel heel druk worden, hè? Dus ja, als je nu nog naar Haarlem toe moet... zou ik het gauw doen, want vanavond zo rond een uurtje of tien... Dan is het Bloemenkossoar gearriveerd in Haarlem op de Grote Markt. Je iedereen voor harte welkom daar uiteraard om te kijken. Naar al die mooie praalwagens. Hier is Klinstleid en de Pips. de zaterdagmiddag. Even lekker meegedaan hè, met deze van Gladys uh, en de Pips. Hey, baby, don't change your mind. Het is inmiddels kwart over twee geweest. Tijd voor het Salvers in het Kort. Vanuit Noordwijk is vanmorgen het grootste bloemencorso van Nederland vertrokken richting Haarlem. Kwart over negen? Uh, ongeveer. Praalwagens vol bloemen rijden een route uh, van zo'n 40 kilometer. De wagens doen hier de hele dag over. En het wordt rond negen uur s'avonds op het eindpunt verwacht. Het thema van de bloemenkorso is dit jaar Changing World, vanwege de vorst waren de praalwagens van de bloemenkorso voor de nacht gestald in Hallen. De stoet trekt door Noordwijk, Voorhout, Sassenheim, Lisse en Hillegom, en eh, daarna gaat het korso via Bennebroek en Heemstede door naar het centrum van Haarlem. Morgen zijn alle praalwagens nog te zien in, bloem, in de bloemenstad, zoals Haarlem in de maanden april en mei heet. Het Corso van de Bollenstreek is mateloos populair en trekt ieder jaar meer publiek. Vorig jaar kwamen er ruim 1 miljoen bezoekers op af. Langs de route staat, zoals elk jaar, tribunes voor het publiek. Directeur van de kunst, uh, kustwacht Ronald Blok waarschuwt voor het bouwen van windparken voor onze kustlijn kan leiden tot nieuwe containerrampen. Nederland is zeeblind. De aandacht is te veel gericht op het land. Die uitspraak deed hij afgelopen week op een congres. Van kustgemeenten, schrijft het Noord-Hollands dagblad. Het scheepsvaartverkeer langs onze kust is te vergelijken met de 10 rijbanen van snelweg A4. Door de bouw van windparken wordt die snelweg echter gecomprimeerd tot een provinciale weg. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling, al dus de heer. Volgens Blok tonen de ramp met het containerschip MSC Zoe begin dit jaar aan dat de reactie van de overheid beter moet... na een ongeval met die omvang. Alle diensten, veiligheidsregio's en betrokken ministeries... moeten de handen ineens slaan om ervoor te zorgen... dat de reactie op een calamiteit efficiënter en doeltreffender wordt. Aldus de krant. De ontsnapte Serval, ook wel een savanne-type F1... ja, het lijkt wel een Formule 1, houdt zich nog altijd op in Haarlem. Hoewel er met man en macht geprobeerd wordt het dier te vangen... lijkt het ervoor alsnog op dat het zich prima stand houdt. Walhalla, zoals het beestje heet, geniet ondertussen al een week van zijn vrijheid. Eerder werd hij al gespot in volkstuinencomplex Poelbroektuin... en nu maakt een oplettende bewoonster van de aangrenzende wijk Meerwijk... een foto van het dier op het dak van haar schuurtje. Er werd in eerste instantie groot alarm geslagen om de vermissing van het dier. In de oorspronkelijke berichtgeving werd aangegeven dat het om een agressieve serval ging. Later bleek dat het dier een kruising tussen een serval en een huiskat was... Maar dat hij best benaderbaar bleek. Of het dier binnenkort gevangen gaat worden is nog onduidelijk. Het lijkt het nogal naar zijn zin te hebben in de volkstuinen... waar hij al meerdere konijnen heeft gegrepen. Tot zover. Dankjewel, je wel, Ja, en Ik heb uh, inderdaad uh, dat dier gezien. Leuk diertje om te zien. Ziet er hartstikke aardig ja, uit. ziet er poeslief uit. Poeslief, ja. Een soort uh, grote, grote kat is het uh, <laughs> inderdaad. En uh, ja, mevrouw die uh, voerde hem ook nog. En dan kwam hij heel lief uh, op af en zo. Maar vangen, dat is nog een uh, tweede verhaal. Dus uh, dat zal nog wel even duren. voor iedereen die van een beetje dansbare muziek houdt. Deze van Room 5 en Oliver Cheatham. En Make Love. Ja, zo dadelijk het CFM weerbericht voor de komende dagen... ...is nog eventjes wat muziek. Hier is Queen en David Bowie en Under Pressure. Ja, morgen vindt de Big Walk plaats hier op het strand van Stamford. Ik ben heel benieuwd wat het weer dan gaat doen. De weer en daar vind jij vast wel het antwoord op, het jan Nou ja, het is dit weekend vrij koud. Dat zal niemand zijn ontgaan met temperaturen vandaag van 8 en morgen tot 10 uh, graden. Is, daarbij schijnt geregeld de zon. Maar vandaag is het nog, ook nog een kans op een buienkant. Volgende week schijnt de zon flink en wordt het warmer... met onder invloed van het hoogdrukgebied Vilou. Eind volgende week eh, temperaturen rond de 20 graden. Het is op deze zaterdag aanvankelijk zonnig en koud... met temperaturen rond het vriespunt. Gaandeweg de dag komen stapelwolken tot ontwikkeling... en deze kunnen uitgroeien tot enkele buien. Bij die buien is hagel en wellicht ook smeltende sneeuw mogelijk. De noordoostenwind waait matig en later aan zee vrij krachtig... en de temperatuur stijgt naar maximaal 8 graden. Tijdens stevige buien is het, uh, uh, is het die vanmiddag soms maar een graad of 4. En vanavond en de komende nacht is het weer droog en helder met temperaturen die dalen naar waarden rond het vriespunt. Morgen starten we de zondag met zonneschijn. Geleidelijk raakt de bewolking en hier en daar is een klein buitje in de middag niet uitgesloten. De noordoostenwind waait matig en de temperatuur is met maximaal een graad of 10 weer iets hoger. Volgende week gaat de temperatuur verder en duidelijk omhoog. Bij flink wat zon wordt het maandag en dinsdag ongeveer 14 graden. Woensdag wordt het 16 en de rest van de week, volgende week met Pasen, wordt het rond de 20 graden. Al dus Rico Schreuder. Dat zijn hele goede berichten, Albert-Jan. Dus een heel mooi uh, paasweekend gaat er uh, aankomen. En morgen met uh, de big walk, met de honden op het uh, strand. Koud. Ook wel, ja, wel koud, maar uh, ietsje warmer dan vandaag. En hopelijk uh, wel uh, droog weer morgen. En het weer is na te lezen op uh, meteopagina.nl Of kijk ook eens op www.ricoweer.nl Een speciaal voor onze weerman uh, lex van der horen. draaien we crowded house nu en don't dream it's over. There is freedom, within. There is freedom without Try to catch the a There's a battle ahead. The end of the road while you're traveling. van Albert-Jan, het echte zonnige lenteweer gaat eraan komen tijdens het paasweekend. Zo'n graad of twintig hè, had je het over. Klopt. Dat zijn wel betere temperaturen dan ja. vandaag, want dan hebben we nog niet eens de 10 graden helaas. We gaan nog één plaatje voor je draaien en dan gaan we zo dadelijk ook voetballen. Eerst Michael Jackson, een wat minder bekend nummer van hem. Like you are my brother Love me like a mother Will you be there? I know where you fun. Zaterdagmiddag uh, Albert-Jan, leuk hè? Ik, ik dacht even dat ik reclame ging maken voor de Matthäus persoon. Ja, dat <laughs> had zomaar gekund. Heel apart begin van uh, deze single van uh, Michael Jackson. Je hoorde uh, inderdaad een wat minder uh, bekend plaatje van hem. Alhoewel, eigenlijk zijn bijna alle platen van uh, Michael Jackson wel bekend. En Will You Be There ook. Nou, we gaan voetballen vanmiddag. We gaan uh, schakelen naar uh, Haarlem. Jan van der Leden is bij Edo SV Stalvoort. Goedemiddag Jan. Goedemiddag Rob. Je had het net over een klassieker, maar een klassiek plaatje. Oh, we zijn nu ook bij een echte klassieker, hè? SC Zand voor het Edo. Kijk, ja. Um, en we hebben het over een klassieker. In, uh, uh, eind jaren 1900, zou ik maar zeggen. 1928ste eeuw. Hebben ze heel vaak tegen elkaar gespeeld. We waren altijd hele spannende wedstrijden. Zo hebben we ook uh, deze eerste wedstrijd die we gespeeld hebben, thuis. Net aan met 1-0 gewonnen. Dat was de wedstrijd in de allerlaatste minuut dat er gescoord werd. Um, we spelen vandaag zonder But en zonder Diller. Beide geblesseerd nog. En zonder Milan, Berk Belenkamp. Milan die heeft uh, vorige week na de wedstrijd een rode kaart gehad. Omdat hij een beetje geëxerend tegen de scheidsrechter bezig was. En elkaar een beetje... Uh, ja. ...voor gek uitmaken en hem een beetje proberen te dollen. De scheidsrechter pakt het verkeerd op. Je geeft hem een rode kaart, een half uur na de wedstrijd. En gisteren kregen we te horen dat hij zes wedstrijden geschorst is. Jeetje. Het is echt niet leuk dit. Nee, zeker niet. Nee. Dus vandaag uh, heb Jurje Mans... ...heb de plek overgenomen van Milan in het midden. Uh, op dit moment, ligt het veld overwicht door ons... ...en uh, er is nog niet gescoord... Oké, okay, dankjewel voor dit moment Jan en straks komen we gewoon weer bij je terug. Schijnt het zonnetje bij jou of is het, uh, is het koud en uh, bewolkt? Het is wel koud, maar we hebben wel een applaus. Kijk, helemaal goed. Dankjewel Jan van der Leden voor dit moment. En jij uh, blijft de wedstrijd uiteraard voor ons volgen. En straks daar veel meer over bij ZFM. Maar eerst gaan we weer uh, lekker terug naar de jaren tachtig. We hebben vanmiddag zien in, dus... Heel veel muziek uit de jaren 80 krijg je te horen. Waaronder deze van Aha. Zingen met deze klassieker uit de jaren 80. Dat was de groep, uh, aha, ja, hun grootste hit was uh, Te En dit was een uh, wat minder bek bekend plaatje van ze. Maar wel heel leuk, door hoort. Tachi. En voor de mensen die uh, geld zoeken, ja, het is weer te vinden in Zandvoort. Uh, ja, want uh, de pinautomaat van de, de ABN AMRO, die ah, ah, doet doe het weer. weer. Gelukkig. Dus er komt weer geld uit de muur, uh, Albert-Jan. Nou ja, goed. Waren al, bedoel, je moest wel even naar een alternatief zoeken. Ik bedoel, zoveel alternatieven zijn er niet, hè? Nee, bij uh, Albert Heijn binnen. Ja, maar in, ja, Albert Heijn en de HEMA. En de Rabobank. Nee, de wat heet die andere bank. Verderop, bij de dierenwinkel. Uh, Rabobank? Rabobank. Ja. Nou, daar kan het ook nog. Goed. Dus. Uh, iets, geheel iets anders. Nieuw tijdperk voor seizoengebonden strandbungeloos. Met het nieuwe strandseizoen 2019 voor de deur wordt, eh, worden eh, voor het eerste seizoen gebonden strandbungalows op het strand geplaatst. De eigenaren van strandpaviljoens Buda Beach 20A en Ayuma nummertje 24, beide gelegen op het toegestane noordelijke strandgedeelte aan de boulevard Bernard, zijn laaiend enthousiast. Het echtpaar Dave en Marjolein Paardenkoop van Buddha Beach... ondernam eind 2018 al diverse stappen... om te voldoen aan de beleidsregels die door BNW in december 2016 waren vastgesteld. Het wachten was onder meer op een fiat van de omgevingsdienst Eimond... die de bouwwerker moest toetsen of ze aan de eisen van brandveiligheid en constructie voldoen. Een ander toetsingscriterium is de datum dat de strandbungalows kunnen blijven staan. Namelijk van 1 februari tot 1 november... Tevens is bepaald dat de bungalows uitsluitend mogen worden verhuurd aan toeristen. En met het uitgeven van de vergunningen... is door de gemeente een, nieuw, een nieuwe uitbreiding van het beleid in gang gezet. En daarmee breekt er wederom een nieuw tijdperk aan voor ons mooie strand. Oké, okay, nou we wachten het af. Is het... Uh... Ja, nog alleen het Noordstrand op dit ja. moment, hè, waar ik mag. Wat ik uit het artikel opmaak, is dat het alleen voor het Noordstrand nog. Komt ook de rest aan de beurt? Of dat niet? Ik hoop niet dat ze het helemaal vol gaan bouwen. Nee, nee, nee, nee, nee. geen strandpavio meer te vinden, weet je. alleen maar strandbungalows. Nou ja, het heeft ook wel wat, toch? Kan je lekker op het strand genieten van het mooie weer in je eigen bungalow. Ja, het is nu al mogelijk hier in Zandvoort. Jelly Bean. Die maakt heel veel uh, lekkere muziek, waaronder uh, deze single die ik juist uh, voor je draaide. dat was The Real Thing. We gaan weer voor uh, The Real Thing uh, naar uh, Haarlem toe. De voetbalwedstrijd. Uh, we zitten nog uh, ruim in de eerste helft. Edo, SV Stamford. Jan van der Leden, hoe is het daar? Hey Rob, het, is eigenlijk, uh, het spel ligt nu even stil door een uh, lichte blessure van uh, Nijfekers Team. Die kreeg een bal of een trap in zijn maag. Dat wordt niet goed zien. En er is eerlijk gezegd heel weinig gebeurd nog. Het is een beetje gelijk opgaand. Wat wel een beetje de verwachting was. Ja oké, als we naar de competitie kijken Jan. Van hoeveel staat Edo en hoeveel staat Sanford op dit moment? Sanford staat zesde met drie punten voor op Edo. Dus dat is wel minimaal gelijk spelen. Maar om een klein beetje deze plek vast te houden, moeten we wel winnen. Want de DVVA ligt er. Die vla ligt vlak bij ons en die spelen een, re een relatief makkelijke wedstrijd. Dus de verwachting is dat zij wel kunnen winnen. En dan zou je zomaar een plekje kunnen zakken in de terrenlijst. Daarom, dus deze uh, gewoon uh, deze wedstrijd in Haarlem uh, winnen vandaag? Absoluut, dat moet gebeuren. Nou. Ik wilde net even zeggen nog, dat bij het tweede, uh, die speelde uit tegen Marken, heeft Boyd Buitenhek een dubbele beenbruik opgelopen. Dat is wel heel snel. De wedstrijd is daar ook gestaakt, bij de tweede van Marken. Jeetje. Dus en, uh, weet je ook hoe het gekomen is? Hij maakt een botsing tegen de keeper. Echt heel lullig voor die jongen. Maar we hebben natuurlijk Mark, die op de ambulance zit. Die is trainer van het, eerste, van het tweede. En Philip van, de van der Heuvel. Philip van der Linden, moet ik zeggen. Die uh, is een opleiding voor doktersassistent. Of doktersassistent voor chirurg, laat ik het zo. Dat is het. En die hebben eerst de hulp verleend aan die jongen. Ja. Oké, okay, nou ja, voorlopig ja, zien we hem uh, uh, niet vangst. meer terug. Nee, die voorlopig niet meer. Ik zeg maar een jaartje uitgeschakeld. Nou, dankjewel voor uh, dit moment, uh, Jan. In het volgende uur komen we weer uh, bij terug voor het vervolg van de wedstrijd. Que, te vi, supe que eras dile a tus amigas que andamos ready esto no seguimos en el after party Ik vind het helemaal een uh, geweldige plaats. Door de daddy Yankee en uh, snow en die kennen we nog wel van uh, zijn single uit 1993. Die heet uh, Informer, die single. En die is uh, nu, uh, zeg maar, in een nieuw jasje gestoken. Tezamen met uh, Daddy Yankee. En dat heet hij Con Calma. Ja, een lekkere, dansbare plaat van uh, dit moment. We gaan op net nieuws en weer van drie uh, uur. En daarna zijn we er nog twee uur lang met Sanford op zaterdag. Dus zaterdagmiddag en de maandagmiddag voor de mensen die de herhaling uh, beluisteren. En in die twee uur krijg je nog heel veel informatie. En uiteraard houden we de wedstrijd voor je in de gaten. Edo tegen SV Zandvoort. Take by the heel. Dance. We will go on crazy When I, you, and everyone we knew Believed, the share of what was true I said, dance all day's love Take your baby by the hand.